van Kan met Het NOS Het aantal Amerikanen dat is omgekomen door een politiekogel is flink gestegen. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn het er al bijna evenveel als in het hele vorige jaar. Dat meldt de Washington Post op basis van eigen onderzoek. Tot nu toe heeft de Amerikaanse politie dit jaar 385 mensen doodgeschoten. Gemiddeld doodt de politie in een heel jaar 400 mensen. Maar in drie van de 385 gevallen hoeft een agent zich voor de rechter te verantwoorden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft zijn rechterbeen gebroken bij een fietsongeluk in de Franse Alpen, vlakbij de Zwitserse grens. Dat heeft het Amerikaanse consulaat in Geneve bekendgemaakt. Hij is met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Geneve. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk hoe lang Kerry in het ziekenhuis zal moeten blijven en wat voor invloed dat ze hebben op zijn agenda. Kerry was bezig met een rondreis door vier Europese landen. Hij zal vandaag de Spaanse koning ontmoeten. De politie in Zwolle is op zoek naar met verf besmeurde inbrekers. Vannacht werd daar een kinderdagverblijf vernield door één of meerdere daders. Een aantal ruimtes werd met verf besmeurd. door de politie verondersteld dat de inbrekers mogelijk te herkennen zijn aan de verfspatten op hun kleding. De school is zo zwaar beschadigd dat moeilijk valt vast te stellen wat er is gestolen. Op de bovenste verdieping van het pand waren kranen opengedraaid. Daardoor ontstond veel waterschade en is een plafond naar beneden gekomen. De schade loopt waarschijnlijk in de tonnen. De Nederlandse dames dubbel 4 heeft bij de EK Roeien in Posnan net als twee jaar geleden zilver veroverd. Net als in 2013 in Sevilla was Duitsland te sterk voor de Nederlandse vloot. De mannen en de vrouwen lichten dubbel 2 vielen niet in de prijzen. De mannen werden vierde, de vrouwen werden vijfde. Het weer het is op de meeste plaatsen bewolkt, alleen in het oosten breekt mogelijk de zon even door. Het is vanmiddag maximaal 17 graden. Later vanmiddag gaat het regenen, pas later vanavond wordt het weer droog. Tot zover het NOS ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort nog steeds door de werkzaamheden bij knooppunt Eemnes 3 kilometer file. Door het slechte weer op de A13 Rotterdam richting Den Haag staat 9 kilometer tussen Overschie en Delft-Noord. Aansluitend op de A20 hoek van Holland Gouda bij Overschie 2 kilometer file. Op de N44 Wassenaar Den Haag staat bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zalver op Zondag. We zijn er weer vanuit de studio aan de tolweg. Tina, en wie zijn wij? Nou, dat ben ik en uh, Dolly. Dolly. Hey, goedemiddag, Dolly. Hé, goedemiddag Rob. Wat leuk je weer te zien. Heb je een lekker nachtje gehad? Ik heb een uh, lange, wilde nacht gehad. Een hele wilde nacht. Want uh, ja. vertel eens, afgelopen nacht een uh, uitzending gehad. Ja, we hebben live-registratie gedaan. Uh, vanaf gisteravond, acht uur, uh, zijn we de eter ingegaan. Uh, de jongens waren natuurlijk al een paar uurtjes eerder bezig. Sander en Marcus. En uh, Jaap natuurlijk. En uh, we waren bij het patronaat. Want daar was een, een, een gigamarathon eigenlijk aan, aan optredens. Het regende optredens in het kader van het twintigjarig bestaan... van het uh, Rob Acta Award Festival. Ja, het mooie was dat er ook twintig bands waren. Ja, het was uh, geweldig. Het, het ging achter elkaar door. En uh, ja... Je, het, het, het, het waren zoveel verschillende stijlen ook door elkaar. Die jongens die zijn natuurlijk allemaal uit de regio Haarlem. En uh, die hebben ooit uh, zich ingeschreven uh, voor, de, voor, die, uh, voor, zo, voor zijn uh, talentenjacht, zeg maar. En uh, ja, de, het zijn ook allemaal stijlen geweest gisteravond. Dan was er weer uh, heel Billy en uh, dan was er weer echt uh, funky harde metal en... Dan was er weer ik heb het road. gehoord, ik heb het gehoord. Jij hebt geluisterd. Ja, ja, ja. leuk hoor. Ja, leuk. ja, ja, ja. Nou, tot vier uur vannacht uh, is de live uitzending doorgegaan. En, uh, dus uh, ja, het was, het was een uh, heftige nacht vannacht. Nou, dan ja. zeg ik goeiemorgen tegen je. Dankjewel. Dan zijn ja. we alweer een paar uurtjes over. Wat gaan we vanmiddag <laughs> allemaal doen, uh, Dolly? Wij gaan vanmiddag natuurlijk uh, kijken wat er allemaal zo uh, speelt uh, in de gemeente Zandvoort. We gaan straks contact zoeken over vijf minuten... met uh, Joop van Essen om te luisteren uh, hoe het met het tennis en het hockey gaat. Daar gaat hij ons van alles over vertellen. Uh, wat gaan we nog meer doen? Het dier van de week gaan we even in, uh, in, in behandeling nemen. Of even vertellen aan u. Zo'n lief asieldier wat een warm mandje zoekt. En natuurlijk de evenementenagenda. En je weet nooit, misschien komt er nog iemand binnen die iets te vertellen heeft. En wat andere dan, uh, nieuws... Ja, zo ja. is het. Dat doen we al leuk allemaal. Vanmiddag tussen 2 en 5 bij Zalvoort op Zondag. Een goede en hier is Tizet. Mabella me. You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. Mabella me. Après tout, le bonjour, je te dis merci, merci. You were the answer to all my questions before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 Tell you that I adore you and always do That you amaze me, believe in me En wat anders dan de muziek uit het pad Deze van t shirt en Mabel Ami. Speciaal voor Dolly. is 25 jaar. Zee FM. 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens Seel voor het eerst te zien. Zee FM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. En zo meteen gaan we naar Joop van Eerst, maar eerst van Carol Emeralds. Single, Deze van Caramel World, je Quick de Quicksands. Ja, we gaan voor het sport van vandaag gaan we naar Joop Vrees toe. Goedemiddag Joop. Goedemiddag Rob. Ja, fijne zondag en een sportieve zondag Joop. Want er ja. gebeurt weer het een en ander vandaag. Ja, er is al wat gebeurd, er gebeurt wat en er staat nog wat te gebeuren. Want uh, de hockey uh, heeft, uh, de dames hebben al gespeeld thuis. Die speelden tegen Westerpark. Hoeveel het is geworden, dat probeer ik al een poosje uh, achter want ik moest eerder weg want de tennis begon om 12 uur en dat zou dus nog bezig geweest zijn. Nou, de tennis daar zit ik nu, maar ik zie allemaal lege banen. Er ligt water op de baan. Uh, de wedstrijd is gestopt door de hoofdstrijden zeggen en ik hoop ze doorgaan, maar ik begin een beetje te twijfelen want die wedstrijd moet wel gespeeld worden en als het niet hier mag doorlopen, dan gebeurt dat in Haarlem, dan wordt het namelijk binnengedaan in de Kennemer Sporthal. Ja, en dat is dan weer een, een, een, een, een, een iets heel iets anders, want hier speel je Creflo en Kennemer uh, Sporthal dat is dan uh, in ieder geval uh, hardcourt. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Uh, ik weet wel dat Sandburg gisteren een ontzettend goede prestatie heeft neergelegd. Ze hebben 3-3 uh, gespeeld tegen de Lobbelaar. Weste Kerkhoven die uh, moesten midden herkennen in Kiki Weppens met 6-2, 4-6 en 6-4. Maar Quirin uh, Lemoyne -Le heeft uh, gewonnen van Bibiana Weijers 6-4, 6-7 en 1-6. Nou, bij de heren was het precies hetzelfde. Ook uh, de eerste heer die verloor, dat was een kwart uh, tegen Jan. Dat is natuurlijk een hele bekende speler. Die vloor met 6-2 en 6-2. Uh, en Christel Vliegen, Belgische speler, die vloor van uh, Mathé Wilkoop met 3-6 1-6. Toen stond er dus 2-2. Uh, ja, en dan moeten de titels de, de, de, de doorslag gaan geven. Zandvoortse uh, -Fort, dames, Harms, Kerkhoven, die verloren van de Meten-Betens met 6-3 6-3. Maar de heren, ja, Vliegen en Talenvriekspoor, dat is de jongste Griekspoor, je hebt dan een uh, je hebt, uh, tweede een kriekspoor. Scott en Kevin. En dan krijg Tallon, Die speelt ook in het eerste team. Die wonnen met 4-6, 6-3. En dan is het een 1-1. Uh, en dan wordt het een, uh, een super tiebreaker gegeven. En het werd 5-10. Voor Zandvoort. Dus dat was 3-3. En toch een hooggenoteerde club. Die op het moment door dit uh, gelijkspel op de tweede plaats zat. Zandvoort speelt vandaag tegen Rapiditas. Op de eigen banen. En de kerkhoofd had met name de eerste set. Rijgotisch moeilijk tegen Svetlana. Even kijken of ik het, het uitspreekt. Pira Zerhenka, een Wit-Russische van 23 jaar, verloor met uh, 6-0 de eerste set. En pakte de tweede set met 6-4. En toen werd het dus gestopt. En bij de, bij de andere dames op uh, de baan 2 was het uh, uh, Daniela Harmsen die uh, won de eerste set met uh, 5-3. Nee, het is toch bezig met 5-4. Tegen uh, uh, Susanna Koval en Kova of Tsjechische. En dat wordt dus spannend. De heren moeten dus nog beginnen. En ja, ik hoop dat het doorgaat. Verder is dan op dit moment nog bezig de dameswedstrijd van ZSC, De laatste wedstrijd van het seizoen. Ook daar weet ik nog niks van, omdat die natuurlijk nog bezig is. Maar ik hoop helaas in de uitzending nog een terug te komen dat ik dan wel het een en ander kan vertellen wat er daar aan de hand is geweest. Weet je wat we gaan doen Joop? We gaan afspreken dat u jou zo rond kwart over drie weer gaan bellen. Uitstekend, goede plan. Oké, okay, tot dan. Dankjewel, Jop, voor dit moment. Okay. En dat was Jop, vanuit de Glee. Voor de tennis wat daar vanmiddag nog gespeeld gaat worden. Als het in ieder geval een beetje mee zit, hè. We gaan nog een aantal platen draaien. En dan gaan we kijken naar het weerbericht. Luisteren naar het weerbericht met Dolly Tempierik. Maar eerst onder meer de real thing. Here is you to me or everything. I would take the stars out of the sky for you. The rain from falling, if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Mm, words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. I'm oh. Vanuit een regenachtig salvo is dit Salvo op zondag. Bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag met juist de Real Thing. And you to me your everything. Tor met een hit van dit moment. En wat voor hit, hè? Hier is Omi en de cheerleader. Single vanomi en de cheerleader. Ja, aankomende dinsdag gaat het beginnen. Van dinsdag tot en met zaterdag. Lock me up, Free a Girl. En ook hier in Soforts, Bij de Haat van Sofortz, laat laten mensen zich opsluiten in een heel klein hokje. Waaronder kustenaar Jeffrey Wijn. Ja, en hij gaat aan een wereldrecord vestigen. Namelijk, hij gaat proberen 12 uur lang. Iedere tien minuten een schilderij te maken. Ja, een record dus. Dinsdag 3 juni, woensdag 3 juni bij de haven van En Verder de hele week die actie daar bij de haven hier in Salfords. Ja, Dolly, zo is ja, het. Ja, en uh, 4 juni, uh, Dennis van de Geest. He? Ja, ja, ja. Wat ja. een, een spektakel. Een grote vent van twee meter hoog en breed is, is zo'n klein hondje van één. Oh met twee ja, nou, ik zie het gebeuren. <laughs> Die naar de herhaling luisteren op de dinsdagmorgen. Geen we terug naar mijn favoriete jaren 80 met Aretha Franklin. Free je de Freeway of Love. En daarmee is het al drie geworden. Tijd voor een kijkje naar het weerbericht voor de komende dagen. Hier is Dolly Tempirik. ja. Maar ze, ze was zo druk bezig met kleuren dat ik uh, mailen weerbericht. Euh, is sorry je clublaat al af? Ik moet of niet? even zoeken. Ik is je kleurplaat club... af of niet? Wat is af? Je laat mijn kleurplaat. Ja, ja omdat je aan het kleuren uh, bent. <laughs> dat is wat leuk, zeg. Ik ben de evenementjes aan het inkleuren. Oh, oké. Okay. Die moeten er gekleurd op staan, hè? Maar goed, hier is dan het weer voor dit weekend en de dagen nog even daarna. Nou ja, u heeft vast zelf al wel naar buiten gekeken. Zo niet, het is gewoon weer rot weer. En dat gaan we ook vertellen, want na een vrije zaterdag ziet het weerbeeld er op deze zondag helaas anders uit. We krijgen te maken met het frontensysteem van depressie-jurgen... en daardoor overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen en motregen. Vooral vanmiddag regent het flink door... en in totaal wordt het tot en met vanavond tussen de 5 en 10 mm verwacht. Het is wel goed voor de tuin natuurlijk. En met vanavond, uh, en maar minder leuk... voor de diverse buitenactiviteiten in de regio. En die waren er heel veel vandaag. Hè? Ja, in de tennis bijvoorbeeld tennis, ja. heeft er ook last van. Zonde, zonde, zonde. Ik vind het altijd zo sneu voor de mensen... die daar al die energie in gestoken hebben om alles te organiseren. Mensen die zich erop verheugd hebben... Maar goed, we kunnen er niks aan doen mensen. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 16 graden. Oh, wat koud. Vanavond wordt het weer droog en komende nacht klaart het op. De wind gaat uit het westen waaien en neemt af naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen. Nou, een heugelijke dag morgen, want dan is het de eerste dag van de meteorologische zomer. Het is zomer, heerlijk. Ja, Maar jee! het weer nog niet, hè? Maar nee hoor, want er zijn wolkenvelden. Maar, zeker in de middag gaat de zon geregeld schijnen. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur gaat wederom stijgen naar een graad of 16. Dan gaan we naar de dinsdag. Nou, daar worden we weer vrolijk van. Dinsdag overheerst de bewolking en valt er een beetje regen en motregen. De zuidwestenwind is overduidelijk aanwezig en waait hard aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 17, 18 graden. Nou, het kan eraf hoor, jongens. Woensdag, donderdag en vrijdag. Nou, kijk, en nou, nou gaat die komen, hè. Woensdag, let op, schrijf in je agenda dat je het niet mist, hè. Dat je niet denkt ineens van vrijdag heeft hip, uh, heb ik het toch weer gemist. Woensdag, donderdag en vrijdag blijft het droog. Het blijft droog. Echt waar? Ja, Wat echt geweldig. En de zon gaat ook nog flink schijnen. Nog een extra toetje slagroom op mijn keetje. Woensdag waait er nog een westenwind. Donderdag en vrijdag waait de wind uit het oosten tot zuidoosten. En de temperatuur gaat omhoog. Woensdag loopt de temperatuur nog op naar een graad of 17 en donderdag, mensen, geloof het of niet, donderdag wordt het een graad of 21. En dan vrijdag, nou dan gaan we helemaal in de prijzen vallen. Dan kan het zelfs zomers warm worden met temperaturen van rond de 26 graden. Kijk. Dus duik je kast in, pak die zwembroek uit de kast, leg hem alvast klaar. Nee, doe hem nog even in een soppie voordat je vrijdag lekker in het badpak naar het strand gaat. Ja, de dus zomer gaat er echt aankomen, Dolly. Ja, hij zit eraan te komen. Volgens Rico Schreuder dan in ieder geval, Ja, he? maar Lex van de Oren zei het ook, hoor, dus... Kijk eens aan. Het komt helemaal goed. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dankjewel, Dolly. Dat was het weer. En hoe zou het weer zijn in Parijs? Nou, we vragen het Kenny B. Hier is Parijs. Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Frans. Al de boel hoge hakken en ik. Weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour tu es très belle. En, en, je suis néerlande. Oh, je parle un petit peu français. En, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et,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 begintijd van deze Madonna, de Material Girl. Ja, het is vandaag de laatste dag Dolly dat er gestemd kan worden voor Pop Up Zandvoort. Ja, ja. De allerlaatste stemdag. Ja, zeker. En laat dus, je stem niet verloren gaan in Stem gewoon. Ja, natuurlijk. Hoe kan dat via popupzandvoort.nl onder meer en via de CFM-app. Kan jij een beetje wat vertellen over de tussenstand op dit moment? Zeker kan ik dat. Uh, dat is namelijk ook allemaal bij te houden via Popp Zandvoort. Dat wordt uh, steeds bijgewerkt. En uh, bovenaan, dus degene die op het, dit ogenblik uh, het, het, de meeste kans heeft... om in aanmerking te komen voor die 3000 euro ondersteunende, ondersteunend bedrag... dat is de Movie Night on the Beach... Met maar liefst 1999 stemmen. Daar komt bij 19 shares 28 comments. Dus dan kom je uit op 2046. Maar wat telt zijn natuurlijk uiteindelijk de stemmen. En die zitten op 1 na op 2000. Dan hebben we op nummer 2 staan. En dat zou dus zijn... De nummer 2 krijgt 2000 euro als ondersteuning... voor het verwezenlijken van het evenement. En uh, zoals er nu voor staat, zou daar de, die 2000 euro gaan naar een glow in the dark beach toernooi. Dat gaat allemaal dan in dat uh, neon. En uh, zij hebben tot nu toe 1207 euro, is euro, moet je mij horen, 1207 stemmen gekregen. En dan de derde plaats. Nou, dat is toch ook wel een aparte, hè? Het wereldrecord Haringhappen. Ja, alle dat... visboeren doen daar aan mee. Ja, Geweldig wat leuk, initiatief. Ja, echt enig. En uh, zij staan nu op de derde plek met maar liefst 1169 stemmen. Nou, mijn dochter zou helemaal dubbel liggen... want die heeft iets met het getal 69. Als ze dat hoort, dan ligt ze helemaal gevouwen. Dus ik hoop dat ze nu ook luistert. Maar goed... Uh, de nummer 1, 2 en 3 voor op dit moment. Maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Want wie weet waar vanmiddag en vanavond nog allemaal op gestemd gaat worden. Ja, de nummer want... 2 en 3 zitten heel dicht bij elkaar. Dus... Dat. Uh, en uh, eigenlijk de nummer 4 uh, zit ook niet zo heel ver ervan af. Die hebben, dat is de vintage foto. Hè? Dus de foto's uh, die mensen van zichzelf kunnen laten maken... in hele oude stijl met oude kledij. Is natuurlijk ook een enig initiatief wat ook... ja, denk ik, doet dat die Zandvoort. Hè? We hebben het natuurlijk in het Zandvoorts Museum. Kun je zo'n foto laten maken... Maar het is natuurlijk uh, een geweldig idee. En zij komen op de vierde plek nu met 1085 stemmen. Nou, en vanaf dat moment, vanaf plaats vijf... Uh, gaat het al meteen met de helft naar beneden. Het zomerfestival Zandvoort, 407 stemmen. Voor dus door Zandvoorters. Uh, met uh, de zanger Patrick van Kessel en... Uh, nou... Ja, ja, ik kom uh, ook even niet op zijn naam. <laughs> Lekker, van nou, Ja, Johnny Krijkamp. Johnny ja. hè, verdorie. Ineens, ik had hem zo in mijn hoofd zitten ineens, was hij weer weg. Uh, met 297. Nou, en dan gaat het alleen maar kelderend naar beneden. Live achter de bar, 146. Dus ja, dat, uh, ik, ik, ik denk niet. Dan moeten ze er wel heel erg hard aan gaan trekken... tot en met Maastricht om dan stemmen te gaan halen... om uh, door die barrière heen te gaan. Ja, je kan nog een paar uur stemmen via pop-up uh, Zandvoort. En je hoeft niet één uh, evenement te kiezen. Je mag ook op meerdere evenementen stemmen. Want ik heb al meegemaakt dat sommige mensen zeiden van nou, uh, ik kies liever daarvoor. Nee, het mag en en, het hoeft niet of of. Maar je kan niet uh, twee keer op één uh, initiatief nee. stemmen. Nee, nee, dat kan dan weer niet. Nee. Nee. Oké, okay, nou laat je stem niet verloren gaan. Het kan nog via pop-up Zandvoort of bijvoorbeeld via de CFM-app. En ook daar uh, kan je stemmen. Via Facebook, hè? daar zie je ze ook uh, genoeg voorbij komen. Via Facebook kan je ook stemmen. Nou, reden dus, genoeg om te gaan stemmen dus. Het is toch rot weer? Pop-up Zandvoort, ja. Zo wat moet je het. anders doen. Hè? Ja, in ieder ja. geval naar de radio Lekker luisteren. Ja, Want dat... Wij zijn er tot aan vijf uur vanmiddag Aha. met nu Ario Speedwagon. You Ik op de zondag bij CFM met Keep on Loving You. Het is elf minuten voor drie uur geworden. Speciale, hele mooie muziek nu. Hier is Nightcore en aha! Well, no one's looking up, caught you H -H -H -H -H -H -H -H. Got you to keep me quiet. Golden boy boots, pocket his making sharp, smart moves. Plastic tin can. Separated, busy, be a wave, wave, save the planet, flag What's sneaky suburbia? Ah, ah, ah can you get the line A line sure keep it quiet So charming, very charming uh, Well, I we can play the full knowns in it and put the deepest Swiss bank trust in you No one saw it coming up oh. To keep me quiet. Heel apart, uh, Dolly. Heel apart. Hey, je moet hem even tot het laatst luisteren. Hij is bijna al Ja, hij is bijna ja, hey! <laughs> hey, dat was hem. Nou, Corona hier met. Aha! <laughs> nou, nog twee plaatjes in het eerste van Salford op zondag. En een van die twee is deze van Earth Fire: Hier is Fantasy. Na het nieuws en weer van 3 uur bij CFM. En dan zijn we er nog 2 uur lang met Stalford op zondag en u twee onder meer Joop van es. Hij is bij tennis vanmiddag op de glee. Dus nou, zo dadelijk om kwart over 3 gaan we weer bellen met Joop. En uh, verder om half 3, half 4 onder meer de evenementagenda. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. Graag tot zo!